1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Sociale partners maken polderagenda zonder taboes. Koningin steekt handen uit de mouwen voor NL Doet. En nieuw Italiaans parlement piekert verder over een regering. Van het westen uit wat sneeuw of regen. Het wordt 2 tot 5 graden. In het weekend is het wisselvallig. De vorst is even weg. En vooral s'nachts is het veel minder koud. Zaterdag is het meest bewolkt. En zondag kan de zon even doorbreken. Vakbonden en werkgevers zijn in Den Haag begonnen aan het sociaal overleg. Er is inhoudelijk nog niet gepraat. De onderhandelaars hebben alleen de agenda vastgesteld. De gesprekken zullen zich de komende dagen concentreren op problemen op de arbeidsmarkt. Het kabinet wil een alomvattend akkoord... waarbij zowel de sociale partners als een aantal oppositiepartijen betrokken worden. Het kabinet heeft namelijk de steun van een deel van de oppositie nodig... om zijn plannen door de Eerste Kamer te krijgen. 60 van de schoolbestuurders in het basisonderwijs overweegt de CITO-toets niet meer af te nemen als het ministerie de scores openbaar maakt per school. Dat zegt de Algemene Vereniging Schoolleiders. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs besloot vorige week dat er een openbare lijst komt met de gemiddelde CITO-scores. Maar volgens de meeste schoolbestuurders zet zo'n publicatie ouders op het verkeerde been omdat die score niet zegt over het niveau van het onderwijs. De PVV heeft zondag een website gelanceerd... waarmee mensen kunnen protesteren tegen het kabinetsbeleid. Verslaggever Michiel Breedveld vroeg vanochtend aan PVV-voorman Wilders... er al veel wordt gereageerd. En meneer Wilders, um, wat is dit? Nou, Dat is een hele hoop geprint. 30.000 reacties, 30.000 A4'tjes... van mensen die uh, op de, onze website aan.nl hebben getekend... tegen een kabinetsbeleid van bezuinigen op een domme manier... belastingenverhogingen... En het plunderen van Nederland, die vinden dat dat fout is, dat dat anders moet. En ja, echt boven verwachting massaal, massaal hebben gereageerd. Tienduizenden in een paar dagen tijd. Dus uh, ja, ik ben heel erg blij om dat te gaan bundelen en op een gegeven moment aan meneer Rutte, premier Rutte aan te gaan bieden. Zou je kunnen zeggen, de verzetspers van de PVV draait op volle toeren? Zo is dat. Hij draait op volle toeren en bijna 24 uur per dag. Zullen we eens even kijken? Want de ja. mensen kunnen ook reacties achterlaten. Ja. Ze liggen allemaal op z'n kop. Uh, willekeurige stapel. Voorkom de ondergang van Nederland staat hier. Ja, dat is dus ook zo. Ik, Ik pak, pak er nog een. Een van de NOS-redactie tussen. Oh, dat is dat. Zou me verrassen. Maar goed, het zijn ook mensen. Hier, Nederland heeft zelf ontwikkelingshulp nodig. Nou ja, het, het, het is natuurlijk een grap, maar het, uh, het lijkt er ongeveer wel op. We zagen ook uh, in officiële cijfers uh, deze week van het Centraal Planbureau... dat als het gaat om consumentenvertrouwen, alleen Griekenland het slechter doet. Dit asociale kabinet moet vallen. Nou, dat zijn ja, uw woorden, dan denk dan ik. Beter. Nou, nog eentje dan. Het is schandalig hoe ze met de gewone Nederlanders omgaan. Ik werk al 44 jaar, ben 58, moet nog een aantal jaren altijd alles afdragen... en straks kom ik er heel bekijkt vanaf. Bandieten zijn het politieke bandieten. Ik kan het niet anders formuleren. Vandaag uh, begint het uh, sociaal overleg uh, tussen sociale partners. En uh, ik hoop dat de heren daar uh, en de dames zich realiseren... dat als ze tot een akkoord komen... dat ze zichzelf tot het oliemannetje van het kabinet Rutte maken. Excuus truzen om te zorgen dat het kabinet, als ze instemmen... Uh, voor een kruimel, een appel en een ei, een brieseltje heb ik het eerder genoemd, door kunnen gaan met het verschrikkelijke beleid van Nederland kapotmaken. Dus ik hoop dat men ook vandaag en dat sociaal overleg in zijn oren knoopt... dat ze, als ze het eens worden met het kabinet en met elkaar... Rutte een vrijbrief geven om Nederland verder de afgrond in te helpen. En ik hoop dat dat dus niet... Bij reisorganisatie OAT verliezen ongeveer 180 mensen hun baan. Bij tientallen medewerkers gaat het om gedwongen ontslag. Volgens OAT boeken steeds meer mensen hun reis op internet. En zijn er dus minder winkels nodig. Ook op het hoofdkantoor in Holten verdwijnen banen. In totaal werken er nu bijna 1500 mensen bij OAT. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. De vier grote steden willen een eind maken aan het verschil tussen commerciële kinderopvang en gesubsidieerde peuterspeelzalen. Ouders melden hun kinderen steeds sneller aan bij een peuterspeelzaal, omdat die goedkoper is dan een crash. En daardoor gaan steeds meer crashes failliet, schrijven wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht. In tegenstelling tot de kinderopvang zijn peuterspeelzalen fors gesubsidieerd. De wethouders stellen nu voor om het hele systeem los te laten en gemeenten met dat vrijgekomen geld de volledige regie te geven over de opvang. Koningin Beatrix en andere leden van de koninklijke familie doen vandaag vrijwilligerswerk. Het gaat om NL Doet van het Oranje Fonds, dat die vrijwilligersdag al jaren organiseert.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 Heb je het thuis ook al gedaan dit? Ja, dat vroeg, de tuin me, vroeg me net ook al. Ik heb, ik heb plastic tuinmeudelen. Als je dat even met deze gaat doen, dan ziet het er wat anders uit. Dan ik, ik maak je zelf niet zo gelukkig mee. Maar uh, tuin maaien, maaien, planten onderhouden, dat soort werken. Uh.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 Uh, of ze nou onder de stof komt zoals vandaag. Of als ze helemaal nat wordt zoals vorig jaar. Maar bij het Oranje Fonds proberen we zoveel mogelijk mooie evenementen voor elkaar te boksen. Directeur van de Giesen van het Oranje Fonds, Prins Willem Alexander en Maxima zijn ook actief vandaag. Ze zijn wezen bolen met vrijwilligers en bezoekers van het Dak- en Thuislozencentrum met Katerijnenhuis in Utrecht. In Italië zijn voor het eerst sinds de verkiezingen van 2,5 week geleden de Eerste en Tweede Kamer weer bij elkaar. En die vers gekozen volksvertegenwoordigers die moeten heel snel spijkers met koppen slaan, want er moet een nieuwe regering komen. Maar ja, gaat dat eigenlijk wel lukken? Correspondent Rob Zoutberg in Rome, wat zijn zoal de problemen Rob? Ja, nou, Het probleem kan je zeggen tekende zich natuurlijk al af na de verkiezingen van eind februari. Kijk, in de Tweede Kamer van Italië heeft de Sociaaldemocraat... ...voldoende meerderheid om een regering van Italië te kunnen gaan vormen. Maar in de Eerste Kamer, in de Senaat, is dat niet zo. Die is anders samengesteld, heeft die niet voldoende meerderheid. En daar hebben de sociaaldemocraten dus uh, steun nodig. Bijvoorbeeld van die sterrenbeweging van de commie Grillo... ...die heel goed uit de verkiezingen kwam. Maar ja, die vijfsterrenbeweging, die wil... het probleem, want dat maakt de start van zo'n nieuwe Italiaanse regering... ...eigenlijk bij voorbaat kansloos. Er zit af en toe een heel klein hikje in de lijn, dat zeg ik er voor jouw begrip eventjes bij uh, Rob. Als dat nou allemaal niet gaat lukken, hè, ze zitten nou weer naar elkaar te kijken en zo, moeten er dan in Italië nieuwe verkiezingen komen? Ja, je zou het denken, ik ga iets langzamer praten... Komen. Je zou denken nieuwe verkiezingen, maar ja, zo simpel is het natuurlijk niet. Daarover moet eerst de Italiaanse president beslissen. Ja, de huidige Napolitano die zit in de laatste maanden van zijn amstermijn en mag dat niet, mag geen nieuwe verkiezingen uitschrijven. Nou, daarvoor moet er dus eerst een nieuwe president van de natie komen. Daar de Tweede Kamer beslissen. Ja, en die hebben voorzitters daarvoor nodig. Nou, als je nog snapt, daarover wordt vandaag gestemd. Als ze het eens worden tenminste, zo ziet het er nog niet naar uit. En worden ze het niet eens, gaan ze maandag weer verder. Dan kun je zeggen, ja, dat is allemaal een mooi Italiaans probleem. Maar ja, als het zo vast zit daar in Italië in de politiek... wat heeft dat voor gevolgen daarbuiten? Ja, het is een Italiaanse wanboel en we kunnen er misschien een beetje... Lachend naar kijken, maar Italië is op dit moment echt een grote zorg voor Europa aan het worden. Het land is momenteel echt stuurloos. Niemand weet hoe het afloopt, want wat gaat er gebeuren? En toch een minderheidsregering van de socialisten, of dan nieuwe verkiezingen. En dan is er natuurlijk nog die figuur die we nu hebben van demissionair premier Monti. Nou, hij is zwaar beschadigd uit de verkiezingen gekomen... En dat voedt natuurlijk uh, verder de onzekerheid hoe het verder gaat met dit Italië. Hoe het verder moet met de hervormingen. En, ja, en al die onzekerheid, kun je je voorstellen, heeft natuurlijk weer... voor de andere Europese landen. Onze correspondent Rob Zoutberg in Rome... Met het songfestival nummer Birds heeft Anouk een nummer 1 hit te pakken. In de mega top 50 van 3FM komt dat liedje dit weekend binnen op de hoogste positie. En het is volgens de Tros voor het eerst dat een Nederlands songfestival... een nummer bovenaan de hitlijsten binnenkomt. Sport. Bondscoach Louis van Gaal heeft Tony Vilena opgenomen... in zijn selectie voor de komende duels in de WK-kwalificatie met Estland... 22 maart en Roemenië 26 maart. 18-jarige Feyenoorder Vilena debuteert in Oranje en Van Gaal legt uit. Nou, volgens mij is Vilena een middenvelder. En uh, een bepaald soort type middenvelder waar ik uh, van hou... en die we niet dubbel hebben. Uh, ik, ik rang, schik hem in het rijtje van Strootman. En, uh, en ik selecteer verschillende type middenvelders voor mijn middenveld. En daar heeft het mee te maken. En Van Gaal heeft ook Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart en Maarten Stekelenburg uitgenodigd. Het drietal ontbrak vorige maand bij de oefeninterland tegen Italië, omdat ze te weinig speeltijd bij hun club kregen. Jean-Paul Boetius van Feyenoord en Mike van der Hoorn van FC Utrecht die zijn afgevallen. En Van Gaal vertelt waarom die het duo wel bij de voorselectie haalde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 En Van Gaal doet weer een beroep op fijnorde Bruno Martens Die wegens een blessure ontbrak in de voorselectie. Jermaine Lens van PSV heeft ook een uitnodiging ontvangen. Ondanks het feit dat hij geschorst is in de Nederlandse competitie. Maar daar heeft Van Gaal ook weer een verklaring voor. Het is natuurlijk wel zo dat ik, ik hem op zijn gedrag uh, zal aanspreken. Maar dat doe ik iedere speler bij het Nederlands elftal. Dus dat is geen uitzondering. Maar in dit geval zo, heb ik al lang met uh, Jeremy Lens gesproken. Maar ik heb ook met Joris Matthijsen gesproken, om maar iets te noemen. En ook met Kevin Strootman uh, heb ik uh, gesproken. Maar, maar uh, dat, uh, denk ik, uh, is een, een, een, een onderdeel van uh, de coach... En hoe is het met Wesley Sneijder? Nou, die mag zich met zijn Turkse club Kalatasaray opmaken... voor een confrontatie met de Spaanse topclub Real Madrid... in de kwartfinales van de Champions League. Real Madrid speelt eerst thuis. En uh, Arjen Robben moet het met Bayern München opnemen tegen Juventus. De Duitse recordmeister speelt eerst in eigen huis. Barcelona is in de kwartfinales gekoppeld aan Paris Saint-Germain. En Malaga speelt tegen Borussia Dortmund. En hoe het op de weg is, dat weten ze bij de ANWB. Dennis mooi. Een hele middag. Op de A15 richting Nijmegen is bij Leerdam een ongeluk gebeurd. Er staat twee kilometer file. En ook op de A15, maar dan vanuit Europort naar Rotterdam... staat tussen het knooppunt Benelux en het knooppunt Vaanplein drie kilometer. Er is ook een ongeluk gebeurd. Aan de andere kant van Rotterdam, op de A20 richting Gouda... staat voor het knooppunt Hebrechtseplein twee kilometer. Hoofdpunten van het nieuws. Het sociale overleg in Den Haag is van start gegaan met als doel... geen taboes, stop de crisis... Koningin Beatrix en andere leden van de koninklijke familie... doen vandaag vrijwilligerswerk. En het Italiaanse parlement is voor het eerst bijeen na de verkiezingen... maar er is nog lang geen uitzicht op een regering. U hoort het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCFV -E met lunch. Goedemiddag, Autotaalglas. U spreekt met Anouk. Ik weet niet of ik u wel mag bellen. Uh, sorry? Ja, u staat niet op mijn groene kaart. Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart.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 Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch met muzikant Spinfish die vanavond begint aan een tijdelijke klus als cultural professor aan de TU Delft. De afsluiting van een week in de praktijk op de Amsterdamse Wallen... en naar half tweeze stand.nl. De nieuwe voetbalwet is streng genoeg. Dat is de stelling. Bent u het daarmee eens of oneens? Een sms dat naar 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101... U kunt ook stemmen op onze website: dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1, de werklunch. En die werklunch is vandaag met muzikant Spinvis. en die klinkt zo. Wat zou Houdini doen of Bobby Fischer dansen. Ben je bang, maar hij was niet bang. Alleen voor medelijden. Een klein stukje van het titelstuk van zijn laatste album. Tot ziens Justine Keller, waarmee Spinvis de afgelopen tijd langs de theaters is getoerd. Spinvis, Erik de Jong, heeft nu de handen vrij om cultural professor te worden aan de Technische Universiteit Delft. Vanavond begint hij aan zijn tijdelijke klus. Erik, goedemiddag. Eergisteren was je voorlopig laatste voorstelling in de Kleine Comedie in Amsterdam. Hoe ging het? Heel goed. Al, al zeg ik het zelf, ja. Ja. ja, maar het laatste, laatste is altijd een beetje een soort droevig feest. Ik wil zeggen, is dus er dan, dan ook wel. nog iets van weemoed? Ja, ja, zeker. We gaan wel weer verder in oktober, november. Maar nu is het eventjes klaar. Ja. Uh, en dan nu dus cultural professor. Ja. Hoe voelt ja. dat toen je vanochtend opstond. Dat is wel heel leuk. Nou, ik ben er nog niet, want vanavond is de intree ja. en, uh, en dan gaan we kijken of ik... Of vanavond die eerste lezing, hè? In, ja, dat is de... een openbare lezing, dus ja. een En dan ga ik vertellen wat ik uh, van plan ben te doen met... Mijn studenten. Je zult ongetwijfeld de laatste tijd vaker de vraag hebben gehad... waarom? Waarom doe je dit? Uh, om, ten eerste doe ik het omdat ik ben gevraagd. Het is, ik ben niet de eerste, maar een aantal voorgangers. En um, de, de bedoeling is dat er iemand uit de culturele wereld... probeert op een ja. of andere manier iets te gaan doen... met de wereld van de techniek. Met de, de, de exacte, exacte wetenschap. Ja. Komt samen met, met, met de kunst, zou ik maar zeggen. Ja. Voor het gevoel uh, zijn dat twee heel verschillende planeten. Ja, die, die, er is wel een, een huwelijk tussen wetenschap en kunst, natuurlijk, maar die wordt nogal eens uh, uh, geïdealiseerd. Want ze streven niet hetzelfde na, natuurlijk. Een wetenschapper die wil iets, iets exacts beweren, een, soort, een waarheid achterhalen. En, een, en wat ik doe, is uh, niet. En, uh, maar het, er zijn, ik denk dat eerder kunstenaars worden geïnspireerd of beïnvloed door wetenschap dan andersom. Je weet natuurlijk wel graphic design of elektronische muziek of 3D-printing, dat wordt allemaal beïnvloed door technologie. Ja. Maar andersom, of wetenschappers zich ook laten beïnvloeden door kunst, dat zal wel natuurlijk, maar is veel moeilijker te, aan te wijzen. Ja, en dan je hebt nog allerlei soorten wetenschappers. Dit, dit is dan de technische universiteit, ja. dus dat zijn ook nog allemaal uh, technici. Die... Ja, allemaal, allemaal betas. Ja. Ja, en dat vind ik wel heel leuk, want uh, mijn vader en mijn, mijn, mijn broer zijn ook echt de Beta's. Dus ik ben echt op opgegroeid in een wiskundefamilie. Dus ik, he, we, we praten altijd over axioma's en bewijsstellingen en, en <laughs> aannames. En, uh, en ik ben een hele uh, andere kant op gegaan. Met, ik ben bezig met poëzie en nou, muziek. Heb je wel een Beta-kant al zelf? Ja, die heb ik wel. Maar die heb ik dus heel heel anders uh, hou Je hou je weg? Nee, nee, nee, nee. Maar die heb ik uh, anders ontwikkeld. En nu ga ik dus proberen om, met, met, uh, proberen om, om toch de, de methode die ik hanteer... Om, als ik muziek maak of gedichten schrijf. Want er komen een heleboel zaken als toeval of intuïtie of, mm -hmm. of uh, uh, improvisatie. Allemaal krachten die je niet snel bij de wetenschap... onderzoek, wetenschappelijke methode zou kunnen... of misschien juist wel, en wordt het een beetje uh, ontkend ja. natuurlijk... En die ga ik proberen toe te passen. Daarvoor heb ik een systeem bedacht. Eh, dus ik zou het nu niet uitleggen, want het is een beetje ingewikkeld. Maar het staat er allemaal op... Uh... Maar als jij, als jij componeert, noem ik dat dan toch maar even... Ja. Uh, dan, dan zit daar dus ook een soort van, nou misschien wel wiskundige formule achter? Uh, uh, uh, nee, maar het is het wel... Um, uh, ze zeggen wel dat de, het, het talent om een melodie te maken, dus de muzikaliteit... zit in hetzelfde gedeelte als je wiskundeknobbel, ja. zou ik maar zeggen. En, en dat en, wordt dan ingevuld met het nou ja, oh, wordt een andere. Ja, maar. wordt een andere manier ingevuld, maar het ontstaat in dezelfde... Het zijn, het zijn twee abstracties natuurlijk, muziek en wiskunde. Dus, ja. Ja. De, de bedoeling is om uh, zeven masterclasses te gaan geven daar als professor. Uh, heb je al helemaal uitgevogeld ja, wat dat gaat worden? Ik ben flink, flink aan, het, uh, aan, huiswerk aan, gemaakt. aan het huiswerk gemaakt. Ik weet natuurlijk nog niet van het tempo van de vorderingen. Dus uh, ik hoop bij elke stap weer een stukje verder te zijn. En, um, maar ik, het, het leuke is dat bij de aanmeldingen, er het het was maar plaats voor 24 studenten. Ja. Uh, maar er waren veel meer aanmeldingen. En die kwamen met alle uh, disciplines van de technische vakken en zelfs ook iets meer meisjes dan jongens zelfs. En, wat, en ik had gevraagd of ze om, om, om te laten zien wie ze zijn, om in een soort mini-hoorspel van één minuut te laten zien wat de gedroomde frontlijn van hun vakgebied is. En er echt gedroomd, wat wil je nou echt? Dus dat moesten ze omzetten in geluid Geen geluiden of gedachten of uh, praten of wat dan ook. En wat echt heel leuk was, het opviel... is het echt het ongeremde uh, idealisme... Wat, wat die jonge mensen allemaal hebben. Ik, dacht, ik had een beetje het vooroordeel dat... Niet, dat het uit de mode was, ja. idealisme. <laughs> ja, maar dat, dat is het heeft wel plaatsgemaakt voor een heel uh, nuchter soort idealisme. Maar ze willen echt de wereld verbeteren, de mensen helpen, de, de natuur, uh, milieu, honger, uh, ziektes. Weet je wel, dus heel ja, een ideaal is een irrationeel uh, iets. Ja. En dat willen ze dan toch... En, da, en dat met... kwam in die hoorspelletjes van één ja, ja, minuut naar ja, voren. dat kwam echt heel zeker. En, en op basis wel. daarvan is ook de selectie gemaakt. Dus wat ja. zij instuurden, uh, daaruit zijn er 24 gekozen. Uh, ja, daar zijn er 24 gekozen. gekozen. Ja. Maar er zijn allerlei, want we wilden graag natuurlijk... alle soorten disciplines, zoveel mogelijk wijts. Uh, bouwkunde, design mm -hmm. en zo. Dus het is nu echt een prachtig boeket van, uh, van heel veel soorten mensen. Het moet natuurlijk allemaal nog maar gaan beginnen. Maar wat, ja. wat wil je ze leren, de, de studenten? Nou, wat ik zei, dus ik heb, uh, we gaan vanavond... Er zijn een aantal aspecten die ik wil belichten. En een daarvan is de improvisatie. Dus ik ga vanavond met... Twee heel goede muzikanten um, uh, uh, improviseren. Maar dan gaan we ook proberen op een soort crypto-wetenschappelijke manier... te analyseren wat er nou echt gebeurt bij, bij, bij improvisatie. Je maakt iets uit niets. En, um, dat ga ik dus, en die analyse daarvan ga ik toepassen op de, het, op de wetenschap. Dus we gaan jammen of improviseren met wetenschappen. Ja. En dat gaat niet zo automatisch. Je kan niet, zoals bij muziek bij elkaar gaan zitten... van we gaan lekker een, een potje wetenschappen. Dat, dat kan niet. Dus jij moet daar wel uh, een methode voor hebben. En dat heb ik bedacht. En ik denk dat het wel gaat lukken. Denk, denk je, want we hebben het er net al even over gehad... Maar, maar denk je ook dat het, uh, laten we zeggen, voor jouw werk... want jij, jij bent natuurlijk de hele dag bezig met ingevingen, teksten... misschien schrijf je flard erop... Mm -hmm. uh, dat, dat zij ook uh, jou op een spoor kunnen zetten nog? Ja, maar dat natuurlijk, want ik kreeg daar een rondleiding. Ik had gevraagd om een beetje, een beetje daar te kijken wat wat gebeurt er nou eigenlijk. En dan zie je dat uh, bijvoorbeeld was een jongen die maakte, die was, die was bezig met een een, een software programma om als we binnenkort elektrisch gaan rijden, ze zijn over een jaar of vijf of eerder al zijn misschien heel veel auto's. Um, Elektrisch. Dus dan wordt de afname van de van het stroom, van de elektriciteit, wordt heel anders dan die nu is. Wordt ja. gigantisch veel groter. Dus daar moet op worden voorgeborduurd. Uh, voor en hij was bezig met een app voor, uh, wa wa waardoor je. Kunt zien wanneer elektriciteit uh, makkelijker te verkrijgen is en goedkoper is. En dat is natuurlijk heel makkelijk. Ik zei: Nou, dat is mooi. Dan heb ik dus binnenkort een app. En dan kan ik zien wanneer je goedkoop kan tanken. Maar nee, zegt hij zegt: dat is, dat is niet voor u. Dat is pas over vijftig jaar. <laughs> <laughs> dus mensen dus zijn, zijn echt bezig met de wereld te maken. Met een wereld ja. te, te maken die, die, die wij nog niet eens gaan dus meemaken. In, niet in het nu per se, maar in de verre toekomst. Ja. Ja. En daar kan jij dan weer wat ja, mee Met ja, zo'n gedachte. Nou, ja, ja dat vind Voor ik wel eventueel wel een tekst of zo. Ja. Uh, het is, die masterclass is hartstikke leuk, want het begint al met een excursie naar Frankrijk. He? Ja. Wat ja. gaan jullie doen? We gaan, we gaan een bezoek brengen aan het Palais Ideaal van uh, Ferdinand Cheval. Ferdinand Cheval was een, een postbode die op een dag op zijn ronde uh, in, in Frankrijk struikelde over een steen. En die steen die gaf hem heel veel inspiratie. En vanaf dat moment heeft hij uh, el, elke ronde dat hij deed met een kruiwagentje st stenen verzameld. En die nam niet mee naar huis. En in het, op het terrein achter zijn huis is hij een paleis gaan bouwen... van al die stenen. Gewoon bouwen om, voor het plezier van het bouwen. Zonder plan, zonder, zonder uh, tekening. Hij wist niet wat hij ging bouwen. Hij wilde, wist alleen maar dat hij ging bouwen. Ja. En dat is natuurlijk analoog aan hoe je muziek gaat maken. Uh, want je weet nog niet wat je gaat maken. Maar. Uiteindelijk is het een gigantisch paleis geworden. Hij heeft heel zijn leven eraan gebouwd. Maar dat zijn dus omdat hij geen plan had, zijn dat gangen die zomaar ophouden... En trappen die nergens heen gaan. Dus die zijn ook weer spannend. En het, precies, maar het maakte hem, de functionaliteit was voor hem niet zo heel belangrijk. Het ging hem om het plezier van het bouwen. Ja. Of, of, uh, ja. Dat is een mooie aftrap van die uh, zeven masterclasses. Ja. En, en uh, wanneer zien we spinvis weer? Gewoon in zijn eigen rol? Oh, uh, we blijven wel spelen hoor. Oh. We gaan eerst nog naar, naar, naar, naar, naar Brussel... En dan komt er een reprise van deze voorstelling in oktober. En dan gaan we weer in november weer naar België. Nou, ja, we hebben echt super ja, druk. Maar, maar goed, dit, eerst, dit met, is belangrijk. eerst met de studenten aan de ja. slag. Veel succes vanavond en, en de komende tijd. Absoluut. What can I say? She's walking away. From what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream.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 How can we hang on to the dream? How can it really be the way it seems? What can I say? She's walking away.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 Hang on to a dream, dat was Tim Hardin. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Deze week begon met het nieuws dat uh, het gemeentebestuur van Amsterdam... zich heeft laten adviseren over het wallenbeleid door een oplichter. Voor verslaggever Maarten Bleumens reden om daar eens rond te gaan kijken. Hij sprak met bewoners van de Wallen, ging langs bij een prostituee... en bracht een bezoek aan sextheater, Casa Rosso. Maarten, heb je een beetje een beeld van de sfeer op de Wallen gekregen? Nou ja, Jurgen, een van de moeilijke dingen is natuurlijk als je in het wallengebied begeeft dat de komst van een microfoon zorgt altijd voor veel uh, gesloten gordijnen. Dus het is heel moeilijk om echt uh, heel kritisch de wallen op te gaan. En um, ja, er blijft toch sprake van verborgen werelden. En ik heb een hoop mensen gesproken en dan hoor je vooral ook heel veel dat de goedwillenden... Ja, het eigenlijk zat zijn om over één kam geschoren te worden... met die wat duistere kant van de Wallen die, ze ook toegeven, er wel degelijk is. Uh, naast mij staat Klaas de Weert. Hij is voorzitter van het samenwerkend overleg raamprostitutie. Uh, ja, Klaas is een soort belangenbehartiger hè, voor, voor uh, raamexploitanten... Um, en ook zeker richting de gemeente. Uh, Laten we dus eerst even beginnen. Hoe zie jij de toekomst van de Wallen? De concurrentie, laten we zeggen, de illegale sector... die zou heel hard bestreden moeten worden om de wallen gezond te houden. En dan zie je hoe meer druk op die ketel komt... hoe moeilijker het wordt voor de, de legale prostituees. En men heel langs naar, naar een circus wat je niet wil. Ja. Ja. Nou, hebben we hebben die hele affaire afgelopen weekend gehad van die uh, Perkin. Hij uh, gaf zich uit als prostituee bleek journalist te zijn... maar was wel een raadgever van de gemeente. Dat is dus helemaal fout gegaan. Verwacht jij iets van de gemeente nu? Ja, dat weet ik niet. Ik, ik, zou, ik kan me niet voorstellen. Wat nou, iets zouden... minder diplomatiek, ja, meneer nee, de Weert. Nou, maar ik zou ook niet kunnen. Zou u niet veel u niet meer naar buiten moeten treden met jullie verhaal? Dat is moeilijk. Je bent, uh, laten we zeggen, getekend voor je leven. Want als je een beetje een markante korp hebt of wat dan ook toestanden. Niemand vergeet je waar je komt, ben je altijd. Ja, maar je hebt toch nou, niks ja. te verbergen? Nee, je hebt niet Je wilt niks toch een goed verhaal nee. over het voetlicht brengen? Je hebt niks te verbergen, maar je hebt ook een privéleven, je hebt een gezin en de hele rattenplan. Nee, ze zien je als een uitbater. Dat blijft voorlopig toch zo. Daar wil je dan toch wat aan doen? Maar de dames gaan niet met hoofd op tv... u, u bent voorzitter van de, de ja. Belangenvereniging. We, we ik heb vroeger veel gedaan. Vroeger ben ik veel op tv geweest. Ik heb een behoorlijke tijd gedaan. Vaak word je aangevallen, want men wil graag sensatie -toestanden. Je krijgt ook niet de kans om je verhaal goed af, goed af te steken. Het enige wat me wel eens aan irriteert is dat er steeds meer regeltjes komen. Ja, heeft u dat toch nog even gezegd? Ja, ja. Ja. Ja, weer een uh, interessant personage, wat ik heb mogen ontmoeten hier op de Wallen. Zoals de velen de afgelopen week. Het was een, een intrigerende en interessante week, afgelopen week op de Wallen. Maarten Bleumers was dat. Volgende week duikt Anne van der Veen in de wereld van het autoracen. Zometeen. De stelling is standpuntrel. De nieuwe voetbalwet is streng genoeg. We gaan over praten met burgemeester Bolsem van Utrecht. En u mag zeggen of u het ermee eens bent of mee oneens met die stelling. Maar eerst het laatste nieuws, Gert Kluuk. Radio 1. Het NOS-journaal. In de achterban van de PvdA leven veel zorgen over de bezuinigingen van het kabinet. Veel afdelingen zijn bang dat de zwakste groepen de dupe worden van de maatregelen. Morgen houdt de partij een ledenraad over de nieuwste plannen van het kabinet. Naar aanleiding van de ramingen van het Centraal Planbureau. De ledenraad heeft geen bevoegdheden om zaken tegen te houden. De fractieleden van de PvdA gaan de komende tijd het land in om met de afdelingen te praten. In Italië is het parlement vandaag geïnstalleerd, terwijl het land zich nog altijd in een politieke impasse bevindt. Het centrum linkse blok van Bersani heeft na de verkiezingen in februari de meerderheid in het huis van afgevaardigden. En het rechtse blok van Berlusconi heeft de meeste zetels in de Senaat. Er is nog geen uitzicht op een werkbare coalitie, onder meer omdat nieuwkomer Beppe Grillo geen enkele regering steunt. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een vrachtwagen met bijna 8 ton aan explosieven gevonden en onschadelijk gemaakt. De Afghaanse inlichtingendienst zegt dat in Afghanistan nog nooit zo'n grote hoeveelheid explosieven is gevonden. Twee leden van het terroristische Haqqani-netwerk zijn gearresteerd. Doelwit van de terroristen was een militair complex in Kabul. En dat zijn de hoofdpunten. Awb verkeersinformatie. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Amersfoort staat bij Eembrugge 3 kilometer file. En bij Rotterdam is er een ongeluk gebeurd op de A15 vanuit Europoort. Tussen de knooppunten Benelux en Vaanplein staat 3 kilometer. Een ongeluk met een vrachtwagen op de A15 vanuit Gorkum naar Nijmegen. Tussen Gorkum en Leerdam staat het stil over 6 kilometer. Want de weg is daar afgesloten. Verkeer vanuit Gorkum of Rotterdam richting Tiel of verder kan het beste omrijden. En dat betekent eerst even de A16 in de richting van, van Breda kiezen. En dan kiezen voor de A59... langs Waalwijk en Den Bosch. Op de A20 richting Gouda... staat voor het knoppen plein 2 kilometer. En op de A20 naar Hoek van Holland... staat bij Rotterdam Centrum 3 kilometer. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg...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 September 2010 was het dan eindelijk zover. Burgemeesters kregen meer bevoegdheden om hooligans aan te pakken. Onder meer door een meldplicht. Maar na twee jaar blijkt deze wet niet eff effectief te zijn. En minister Opstelten wil de wet dus nu strenger maken. Ik ga erover doorpraten met Aleid Wolfson, burgemeester van Utrecht. Hartelijk welkom. Dank u zeer. Uh, drie keuzes altijd aan het begin. Mag alleen maar ja of nee op zeggen. En dan gaan we zometeen uitgebreid doorpraten aan de hand van de stelling. Hier komen de keuzes. Met deze wet is de nieuwe generatie hooligans goed aan te pakken. Ja. Met deze wet wordt het betaalde voetbal weer leuk voor iedereen. Ja. Ik ben de man die deze wet de komende jaren in Utrecht handhaaft. Zeker. Dat is echt waar? U gaat dus voor een tweede termijn? Oh nee, dat, dat, dat speelt deze zomer. Maar deze wet gaan we zeker in Utrecht ook handhaven. Ja, nee, bij u als persoon bedoel ik. Dat, dat maakt even, oh, even nieuws. Oh, nee, nee, geen nieuws. Gaat u nog niks nee, over zeggen? Geen nieuws, nee. Oké. Okay. Um, nou, dan de stelling. De nieuwe voetbalwet is streng genoeg. En uh, we vragen u als luisteraar natuurlijk ook om daarop te reageren. Eens of oneens. sms staat naar 7070, 70, dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen, het nummer is 0800-1101. U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het dan met hekje standpunt. Um, uh, ja meneer Wolzen, even voor de administratie. Uh, moet u ook even zeggen of u het eens of oneens bent met uh, de stelling... de nieuwe voetbalwet is streng genoeg? Ja, ben ik het mee eens, ja. Dat is echt, uh, de wet die is nu een aantal jaren in werking... En dat bleek dat je in de praktijk, op, op papier was het allemaal goed geregeld... Hè. je kon stadionverboden opleggen en noem maar op... maar in de praktijk bleek dat je een paar dingen niet goed kon aanpakken... en daarvoor ziet deze uh, verruiming in. En tegen wat voor onvolkomenheden loopt u dan aan met die, met die huidige wet... die dus nu nog geldt? Nou, een paar dingen. Uh, uh, het gekke was dat als je opeens... en ik heb er in Utrecht meegemaakt bij voetbalwedstrijden... als er opeens een relletje is of er zijn uh, opstootjes... Dan, dan komt er vrij gemakkelijk een soort ja, wat men dan heet, een soort nieuwe, nieuw type hooligan... nieuwe groep supporters komt opeens op die relletjes af. En Mensen bleek, die helemaal niet bij die wedstrijd zijn... maar die horen dan in de stad van hey, dat is wat Die dan horen dan... het of in de stad, of die zijn wel bij de wedstrijd. Maar ze hebben zich tot op heden vrij redelijk gedragen... maar die zijn dan vrij licht ontvlambaar... en sluiten zich dan opeens aan. En dan bleek in die wet dat je al bij herhaling... Uh, overlast moest hebben veroorzaakt... of bij herhaling uh, uh, fout moest zijn geweest bij een wedstrijd. Dan pas kon je die, wedstrijd, die voetbalwet toepassen. Dus bij iemand die dat voor de eerste keer... ook al, hoe ernstig de overtreding ook... hoe ernstig uh, de overlast ook... kon je die wet niet toepassen. Nou, deze wet... Uh, deze verbetering corrigeert dat. Dus ook iemand die voor de eerste keer zich ernstig misdraagt... kun je de wet automatisch ja. uh, gaan toepassen. Dat is een, echt, een, een echte verbetering. Ja. En, en die gebiedsverboden, daar is ook wat veranderd? Ja, de gebiedsverboden is ook wat veranderd. Want er zat ook iets geks in. Er zaten twee gekke dingen in. Aan de ene kant als een, iemand zich in stad A misdroeg, dan kon de burgemeester van die stad die maatregel niet opleggen als, die, als een, de hooligans zich naar een andere plek verplaatsen. Dus als een Utrecht Twente hebben we uh, rellen gehad, uh -huh. dan kon de burgemeester in Enschede kon niet zeggen tegen zijn supporters: jullie hebben hier in Utrecht ernstig misdragen. Ik leg je hier een stadionverbod op. Of ik kon er ook niet doen. Bij supporters die uit Enschede afkomstig waren. Dat komt alleen niet, gewoon in dit voorbeeld gold gold Utrecht. Alleen maar in Utrecht. Dat is echt gek. Terwijl, ja. Voetbal is natuurlijk heel landelijk. In dus dus ook, ook dat is veranderd ook. Dat is echt veranderd ook nu ook. En een de, tweede ding, wat ook echt heel gek was, is dat je, als je een stadionverbod oplegde, dan kon het maar voor drie maanden. Die kon je wel een paar keer verlengen. Maar de risicowedstrijden, ja, die doen zich in de loop van het jaar voor. Er kan best twee, drie maanden tussen zitten. Dus dan legde je een stadionverbod op, ja, terwijl er in die komende maanden helemaal geen risicowedstrijden ja. waren. Wat echt heel gek was. Ja, ja, en dat wordt nu ook aangepast. Uh, dat wordt in zin ook die, die, die, die termijn blijft al van drie maanden, maar die kan je ge gefaseerd inzetten. En die kun je gefaseerd inzetten. Dus je zou kunnen zeggen, als iemand zich ook uh, uh, voor de eerste keer zeer ernstig misdraagt, dan kun je hem al inzetten. En dan kun je zeggen, je mag het komende jaar in de weekenden, en dan zou je de thuiswedstrijden kunnen kiezen, mag je in de weekenden waarop de wedstrijden zijn, mag je niet in het stadion oh. komen. De, de burgemeesters van de vier grote steden, waar Utrecht er dus een van die is... die hebben gepleit voor uh, meer maatregelen. Uh, niet alle aanbevelingen zijn overgenomen. Die hebben bijvoorbeeld ook gepleit voor een enkelband... Hè, voor, voor mensen die dan uh, thuis uh, moeten zitten. Ja, die is niet overgenomen. We hebben aanstaande maandag overleg met de minister... ook over deze veranderingen en deze verbeteringen, moet ik echt zeggen... Uh, zullen we dit punt nog wel uh, noemen? Ook. Maar ik denk dat erachter zit. Ik heb er nog geen contact over gehad met de minister, maar dat horen we maandag. Ik denk dat erachter zit dat in de huidige wetgeving, los van de voetbalwet, er al verruiming, uh, verruimingen zijn om steeds vaker enkelbanden te kunnen opleggen. Oké, okay, dus dat kan... Dat, dat, dat het is kan niet dan. zo dat het hiermee, niet van, de of dat het hiermee nee. van de baan is? Nee, waarschijnlijk zit dat in andere wetgeving. Zegt de minister, ik denk dat hij daar gelijk aan heeft. Dat die andere wetgeving inmiddels zodanig verruimd is... dat je daar ook veel meer met enkelbanden kunt ja. gaan werken. En dan kun je dat ook in dit soort gevallen gaan toepassen. Dus dat hele pakket van maatregelen... en daarom is mijn stelling ook van die voetbalwet... zoals die nu veranderd is, is, echt een verbetering. En ik denk dat dat op dit moment voldoende ja. is... Er zit nog één pakketje een, een, waar, een, waar, we, waar we de hooligans mee te lijf kunnen. Ja, er zit nog één dingetje in wat u ook graag wilde: die combi-regeling uh, om die los te laten. Waarom is dat zo belangrijk in uw ogen? Ja, die combi-regeling. Kijk wat we eigenlijk willen. Uh, dat is heel bazaal. Voetbal moet weer een feestje worden. Als u zaterdag denkt: hey, morgen komt uh, nou, we wat Feyenoord uh, naar Utrecht. Mooi voorbeeld. Eens, ja, dan wil ik eens naartoe. Zondag gaat toevallig Utrecht naar Feyenoord. Uh, en je denkt, we well, wil ik spontaan naartoe gaan? Dan kan dat heel vaak helemaal niet. Dat is eigenlijk heel gek. Voed ja. moet echt weer een feestje worden waar je spontaan met je familie met kleine kinderen naartoe kunt. Nou, dat is een beetje verdwenen. Dat zitten ook in Utrecht in een soort wat wij noemen normalisatietraject. Uh, dat gewone wedstrijden, of eigenlijk alle wedstrijden, moet je een feestje zijn. Moet je makkelijk naartoe kunnen. Laagdrempelig, geen grote hekken eromheen. En de jongens die zich ernstig misdragen, moet je weer sneller en veel gemakkelijk kunnen weren. Die combi-regeling, ja, die maakt het ook heel ingewikkeld om spontaan voetbalwedstrijden te bezoeken. Dus het is best goed dat je zo'n regeling hebt. Maar dan moet je veel meer met maatwerk uh, moet je dat kunnen inzetten. Het, het moet straks weer mogelijk worden dat, dat als ik dus zeg maar Utrecht wil volgen. Ja. Ik woon toevallig in Utrecht. Ik denk van nou, ze gaan in Rotterdam spelen. En moet ik daar gewoon heen kunnen gaan ja. zonder dat ik uh, via die combiregeling dat doe? Ja, dan moet je gewoon spontaan naartoe kunnen gaan. En dat is eigenlijk wel heel mooi. Op zich is het wel goed dat je die combiregeling, die mogelijkheid, uh, dat die blijft bestaan. Maar je zou er veel soepeler mee om moeten kunnen gaan. En dat gehele pakket van maatregelen, meer strenge maatregelen... en sneller kunnen inzetten. Dat is aan de ene kant. Aan de andere kant moet je die souplesse... kunnen inbouwen om echt weer... Nou ja, wat je vroeger op tv zag, wat je vroeger wat meegemaakt hebt... we hebben allemaal meegemaakt in onze jeugd. Voetbal was gewoon een feestje. Ja, was gewoon een feestje. Geen gedoe. En nu is het echt soms beangstigend, zeker voor kinderen om zo'n voetbalwedstrijd te, te bezoeken als er hooligans zijn en er gevochten wordt. Zeker inderdaad als er wat gebeurt. U hebt dat zelf meegemaakt, Utrecht-Twent al net ook ja. even aangehaald. December 2011 was het. Toen zijn er iets van 75 mensen opgepakt. Hebben zich die, die zich nou allemaal uiteindelijk via die meldingsplicht ook moeten melden... Een ge gedurende een bepaalde tijd? Ja, daar zaten heel veel first offenders bij. Die zich voor de eerste keer zich daarmee droegen. En dan liepen we precies aan tegen de beperkingen. Van de huidige voetbalwet. Daar konden we eigenlijk nauwelijks maatregelen opleggen. Dat was heel vervelend. Die zijn er wel allemaal. We hebben toen bij de politie gelijk een heel bataljon politie vrijgemaakt. om die jongens op te pakken. Die zijn allemaal heel snel. Er is heel veel recherche opgezet. Uiteindelijk zijn ook hier en daar zelfs foto's gepubliceerd. via de websites om ze te helpen opsporen. Die zijn allemaal via de strafrechter aangepakt. Een stuk of 70 tot 80 uh, mensen met voorrang berecht. Oplopend tot uh, lange gevangenisstraf hebben sommigen ook gehad. Maar die voetbalwet kon je er vaak weer niet op van toepassing verklaren. Terwijl ze wel eens zich ernstig misdroegen... kon ik niet zeggen, u mag de komende tijd geen wedstrijd bezoeken. Wat natuurlijk heel raar is. Ja. Uh, we roepen mensen op om in ieder geval mee te praten, zo meteen uh, via de telefoon. De nieuwe voetbalwet is streng genoeg: 0801101, dat is het nummer. Uh, komen we nu even op de kritiek. Hè. De Telegraaf meldde dit uh, vanochtend, uh, dit nieuws. Uh, schreef direct daar een commentaar ook over, uh, dat de aanscherping van de wet eigenlijk helemaal geen zin heeft. Want zeggen ze, de harde kern van, uh, van die voetbalclubs ja, die zijn intussen zo gecriminaliseerd, die, die gaan zich echt niet uh, druk maken over een gebiedsverbodje. Nou, daar ben ik het niet mee eens. Omdat je, als je zo'n gebiedsverbod oplegt en je overtreedt en je wordt gesnapt bij het voetbalstadion, dan zit je gewoon een tijd vast. Zo simpel is het. Ja, maar denk, kennelijk denken ze bij de Telegraaf dat, dat die jongens dan op een andere manier wel uh, daar toch doorheen uh, fietsen. Nou ja, als de telegraaf is voor het sluiten van de gevangenis, als dat geen effect meer heeft, dan uh, <lacht> het is het wel een nieuw standpunt van de telegraaf. Maar dan zitten ze gewoon in de, in de gevangenis, zegt u. Dus dan hebben we nergens. Ja, als, je de voetbal, als je dat gebiedsverbod oplegt en je overtreedt dat, dan pleeg je een strapper feit, kun je onmiddellijk voor opgepakt worden en dan ga je linea recht naar de cel in. Ja, uh, er wordt ook uh, gewerkt uh, aan de criminaliteit binnen de supporterskernen. Uh, uh, maar ja, uh, dat, dat heeft op zich natuurlijk niks zo te maken met het geweld rond die wedstrijden, per se. Ik bedoel, daar, daar lopen dus allerlei vage types rond. Ja, er loopt een hele variëteit in supporters rond. Jongens die inderdaad uh, nou, strappere feiten hebben gepleegd. Maar waar we tegenaan lopen, dan hebben wij. De onderzoeken in Feyenoord heeft natuurlijk een relle gehad. En wij hebben dat met nu, tegen, de wedstrijd tegen 20 gehad. En uit die beide onderzoeken uh, van, de, van het oude team onder leiding van mevrouw Jortsma. bleek dat we met name te maken krijgen met wat een hele soort nieuw type hooligan. Die zich vrij spontaan uh, aansluiten bij dit soort on, on, gewelddadigheden. Uh, soms in het stadion, soms van buiten het stadion. komen ze naar het stadion toe. Nou, en dat, dat nieuwe fenomeen, jongens die vrij licht ontvlambaar zijn... Eigenlijk wat in Haren ook een beetje gebeurde met die reëllen. Ja, eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Die, zijn dan, die gaan dan naar een feestje, denken ze dan... en dan gaan we ze even lekker lol trappen of rond voetbalwedstrijden dan gaan we de zaken even uh, vernielen... Of gaan, of gaan vechten met de ME. Nou, en daar lopen we bij herhaling tegenaan... Bij, bij dat soort type jongens wat even sensatie zoekt... en dat is ook in de toekomst dat ook wel zou kunnen gaan doen... en daar moet je veel sneller... En veel strenger tegen ja. kunnen optreden. Telegraaf zegt in dat artikel nog, of in, in dat hoofdcommentaar nog even. dat mensen die bijvoorbeeld met stenen gooien. en dus anderen in gevaar brengen. die zou je gewoon direct moeten oppakken, sowieso al. Eens. Want als, ja. je, als ik dat in mijn straat doe. dan word ik waarschijnlijk ook door de politie niet meer. Ja, kladderig. zeker eens. Dat is waar. En, maar dan is het nog gek. In Utrecht hebben we dat nog meegemaakt. Tegen, met de wedstrijd tegen Twente. De jongens die met stenen gingen gooien naar de ME. Nou ja, hoe haal je het in je, in je lijf hè? Uh, dan werden ze ook opgepakt, werden ook strafrechtelijk berecht, kregen soms ook korte, soms lange gevangenisstraffen. Maar bij een volgende voetbalwedstrijd kunnen ze gewoon weer van de partij zijn. Hmm. Nou, dat is natuurlijk buitengewoon merkwaardig. En, en dat wordt nu anders. Dat uh, wordt anders. De, de zware criminaliteit ook binnen die supportersgroepen, dat gaat dan ook over wapens en drugs. Uh, kan je er ook nog iets aan doen? Dat, dat, want dat is misschien vaak wel een oorzaak. Hè, dat die jongens ook te veel gedronken hebben en, en misschien wel te veel. Andere spiritualing tot zich hebben genomen. Kan je daar iets aan doen om, om dat buiten het stadion te houden? Ja, daar kun je wat aan doen. Wat we in Utrecht doen met, uh, bij, de, bij de FC Utrecht in het stadion, dat we zeggen, uh, er werd normaal dat er dan evenementen uh, geschonken. Dat is 2, 2,5%, dacht ik. En uh, we hebben gezegd: we gaan een, uh, voor de mensen die zich goed gedragen bij wedstrijden die geen risico's lopen, mag je weer tussen aanhalingstekens gewoon bier drinken. Maar als er echte serieuze risicowedstrijden zijn, dat zijn Utrecht-wedstrijden tegen Ajax en een wedstrijd tegen Ado, dan leggen we het hele stadion droog. En ook de cafés rondom het stadion. Maar daar hebben de goedwillende supporters dus ook last van? Daar hebben de goedwillende supporters helaas ook last van. Maar we merken wel dat als er alcohol gedronken wordt in een stadion, bij de voetbalsupporters dan is het toch wel een hele grote groep. Dat je wat redelijk wat ingenomen hebt, dat de drempel. Om geweld te plegen of je aan te sluiten bij gewelddadigheden, die wordt eigenlijk sterk verlaagd. En bij echte supporters, die vinden het ook niet weer niet zo'n uh. heel groot probleem om bij zo'n risicowedstrijd een keer geen biertje te drinken. Een van onze luisteraars merkte terecht op, via Twitter gereageerd. Uh, uh, ja, de wet is die wel streng genoeg, vraagt hij of zij zich af. Uh, maar uh, wordt het wel ook wel goed gehandhaafd? Verwijs naar een item wat bij Poont te zien was, Poontnieuws. Ja. Die dus inderdaad liet zien dat hooligans gewoon met een verbod... toch gewoon de stadions inkwamen. Ja, ik heb het item ook gezien, dat is gek. Ja. Uh, dus de, die handhaving is zeker zo belangrijk. Dus in de, in de stadions moeten dat zelf gaan handhaven. want Om eens even voetbaltermen te gebruiken. Het lijkt dat de burgemeester krijgt meer bevoegdheden. Maar de bal blijft natuurlijk wel liggen bij de club zelf. Hè. De club zelf uh, moet goede toegangscontroles uh, doen. De club zelf moet handhaven ook optreden. En de politie en de gemeenten ondersteunen erbij, maar ja, alles valt of staat met goede handhaving. Ja. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden. U blijft er even bij zitten en uh, we gaan de reacties straks natuurlijk uitgebreid doornemen. Ik kijk nog even naar wat er op de site gebeurt. Dat is altijd wel een mooie aftrap om maar eens even in voetbaltermen te blijven... voor de uiteindelijke discussie. De nieuwe voetbalwet is streng genoeg. Uh, ruim 600 mensen intussen gestemd. 24% is het eens. 76% is het ermee oneens. Stand.nl, goedemiddag. Ja... Met Langenhuizen, hoort u mij? Ja, ik hoor u. Uitstekend. met Langenhuizen, uit Travenstein. Ik ben het uh, niet eens met de stelling, want uh, het is nog lang niet streng genoeg. Ten eerste wil ik gewoon hebben dat uh, feitelijk uh, de kosten van uh, wat het allemaal uh, kost, die, uh, die hooligans, mm -hmm. dat het verhaald wordt... Dus op de clubs. En uh, de clubs kunnen dan weer het kaartje verhogen. Dat dus de, de, zodoende de supporters en ook de hooligans wat meer moeten betalen. Maar ik kwam zondag toevallig iets tegen. Ik denk, wat krijgen we nou toch uh, een, een stelletje ME-bussen en, en politie en op motors en, en nou van alles en nog wat. En, en werden we, bussen werden daar meegereden. Ik denk, waar is dit nou? En, en waar was dat? Ja, dat was vanaf Maastricht richting Venlo. Ja. Ik denk, wat krijgen we nou toch? Maar het bleek dus supporters te zijn van voetbalclubs die in die bus zaten. Ja. En Nou, ik, dat kost me toch een hoop geld. U vindt dat de clubs dat moeten betalen, maar u zegt de kaartjes verhogen als, als mensen rotzooi trappen. Maar dan moet ik dus meer betalen omdat iemand anders er een, een puinhoop van maakt. Ja, ja inderdaad. Ja. Dan, ja. Dan, en dan moeten ze maar zorgen dat er geen puin op komt. Nee. Het uh, okay. is dus gewoon pakken in de portemonnee. Dank u wel, Stamper Goedemiddag. Ja, goedendag met de Remond van van Eemsteden. Um, ik ben het echt met de stelling dat het voor mij als een voordeel heeft. Wacht even, je viel, even je, je viel een paar keer weg omdat je telefoon het uh, begaf, uh, leek het. Maar dus, verhaal nog even wat je zei. Oké, met van deze. Nou, ik ben het eens met de stelling. Alleen ik hoop wel dat ik als Ajax supporter dat het ook voordelen heeft. Ik kom namelijk uit de regio van Rotterdam. Ja, je zal denken: hoe kan dat nou? Maar goed, oké. Ik heb verstand voor voetbal. Maar ik ben ook. Heb je wel even gekeken de, de situatie op de, op de ranglijst? Ja, dat heb ik gezien. Dat heb ik, gezien ja. ik ben alleen maar blij dat Feyenoord ook nou weer de tweede staat, want nu ga ik met veel plezier naar die, naar die wedstrijden thuis doen, want dan wordt het weer spannend. Maar goed, oké, okay, dat is een heel ander verhaal. Okay. Ik ben ook, mijn tweede club is Sparta. Ik ben al jarenlang leider geweest, dus ik wil daar gewoon naartoe kunnen. Maar mocht Sparta dit jaar promoveren en ze gaan naar de Eerdivisie, mm -hmm. dan kom omdat ik seizoenkaart herhouden ben van Ajax. Mag ik dus, toen Sparta drie jaar geleden of vier jaar geleden nog in de eerdivisie speelde, kon ik dus geen kaartje kopen voor uh, Sparta, omdat ik ook een seizoenkaart heb voor Ajax. Ja. Dus ik hoop dat deze soort reglementen dus ook dus niet ja. meer van toepassing zijn. Omdat ik, ja, ik ben eigenlijk, het is eigenlijk belachelijk dat ik dan ook niet naar mijn tweede club ga. Nou, Nou, ik ga het zo voorleggen aan uh, Wolfson, die weet vast het antwoord. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Ralf Margenant. <tacht> nou, daar kan ik even met mijn Haagse verstand niet bij, dat verhaal van de vorige spreker. Maar goed, nee, ik, ben, ik vind die nieuwe voetbalwet, die vind ik uh, volledig overbodig eigenlijk. De, de, waarom wordt dat gekoppeld aan voetbal? Al het tuig, dat is gewoon tuig wat het voetbalveld uh, en omstreken uitkiest voor zijn rotstreken. Maar... Het heeft toch volgens mij niks met voetbal te maken. Behandel ze gewoon als criminelen die over de schreef gaan. Pak ze op. Ze weten onderhand precies wie dat zijn. Het maakt mij niet sterk dat je nou nog niet weet wie dat zijn. Is dat nou zo moeilijk om ze gewoon volgens onze wetten, bestaande ja. wetten aan te pakken? Dan heb je al dat geneuzel al over, over, over dat voetbalzus en, en burgemeesters die zoveel bevoegdheden moeten. Houd toch op met die onzin. Duidelijk. Gewoon aan. Zie je het als tuig en het heeft niks met voetbal te maken. Duidelijk als altijd. Dank u wel. Stappen te help. Goedemiddag. Goedemiddag Gerog Verboom. Dag Gerard. Goeiedag. Uh, ik ben het in grote lijnen eens met uh, de vorige spreker. Ik denk dat in zijn algemeenheid geldt dat de wetgeving in Nederland in vele gevallen ruim voldoende is. Ik denk dat dat, voor zover ik daarover kan oordelen, ook in dit geval zo is. Het probleem is echter handhaving. En daar uh, schort het vaak aan. Niet alleen als het gaat om handhaving uh, op of, of rondom uh, uh, het voetbalveld... Maar uh, ook de, ver daarbuiten, de regels zijn voldoende, de wetgeving is duidelijk... en als iemand overtreedt, dan moet er gehandhaafd worden... Nee. en moet je niet weer nieuwe regels gaan verzinnen. Duidelijk. Stam.nl, Goedemiddag. Ja, goedemiddag. spreek met Kees. Ik vind het helemaal niet eens met de stelling. Ook met meneer Wolsen niet, want uh, als ik een stadionverbod zou hebben... kan ik elke wedstrijd bezoeken van de club die ik wil, want er is geen, uh, geen handhaving. Ik ben ervoor, als meneer opstelt, eens dus een keer gewoon duidelijk gaat zeggen... Iedereen die gepakt met voetbalgeweld... krijgt een meldingsplicht. En dat betekent dat je gewoon meldt op een politiebureau. En dat je gewoon weet dat ze weten waar je bent. En meneer Wolse, die zit wel te praten van... iedereen moet een voetballer kunnen. Als ik een seizoenkaart bij Ajax heb... of een clubkaart bij Ajax heb... kom ik er bij FC Utrecht niet in als Utrecht een leuke wedstrijd heeft. Dan heb ik een stadionverbod voor bijna alle clubs in Nederland, terwijl ik dan nooit meer misdragen heb. Ja. Meneer Opstelten en de KVB en al dat gedonden met al die clubkaarten maken van een voegelsupporter per definitie een beest. Ze, willen je beest, ze bestemmen je als beest, want ik mag de Utrecht niet binnen omdat ik met mijn ijskaartje sta te wapperen. Hm. Nou, als ze willen dat ik een beest ben, dan ga ik me vanzelf gedragen als een beest. Dus en eigenlijk lokt het, dan... het op deze manier uit, zeg je? Ja, het is ja. belachelijk. Als je... Jij woont in Utrecht, jij koopt een seizoenkaart bij Utrecht of een clubkaart van Utrecht. Dan mag jij niet naar Ajax tegen Steau Boekarest. dan kom je gewoon niet binnen. Dat is absurd. Goed punt. Ik vind dat je gewoon een meldingsplicht hoort op te nemen in de wet. Zodra jij je hebt misdragen bij een voetbalwedstrijd, hoor je het te melden. En niet als je toevallig moet plassen buiten het stadion. daar drie maanden stadionverbod voor krijgen. Dat is van de zoppen. Dankjewel, StamptenL. Goedemiddag. Goedemiddag. Met André van Tichel uit Rotterdam. Dag. Ja, ik denk, daar hebben we meneer Opstelten weer. Ik heb hem lang niet gehoord en hij komt er met een, uh, met een kreet. Het is wonderbaarlijk eigenlijk, maar het hele stadionverbod, die hele wet... Ik heb wel eens gevraagd aan mezelf, is die wet er wel? Die is er gewoon niet, want de ME en het, de stadiondirectie, ze weten wie de rotzakken zijn. En als je een feestje geeft om met de woorden van meneer Wolsen te praten... dan nodig je die rotzakken toch niet uit, dan laat je ze toch buiten. Ja. Ze weten het. En toch komen ze binnen. Ik heb meegemaakt. Er gaat een vader met twee kleine kinderen het stadion in. Die kinderen hebben een rugzakje om. Die moet opengemaakt worden. Daar zitten twee bussen Pringles in. Ik weet niet of je die kent. Ja, van die chips. Die bussen gingen eruit, meneer. En die gingen de afvalbak in. Ik ga het stadion eer in... Nog geen tien minuten later, nee, een dreun van je welste. En dan denk ik, jongens, wat is dit nou toch ja, in godsnaam ja, ja, ja, met, je, met je wet? Er is geen wet. Nee, Duidelijk. Vaker gezegd natuurlijk, We gaan dat zo doorspelen naar Aleid Wolfson. Die is hier bij ons om te reageren zometeen. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, leert u zijn Haag? Zeg het maar. Um, ik ben een, tegen een, uh, meer uh, strengheid, want elke nieuwe wet die er komt... Die is dan vanzelf strenger... en duidelijk gaan de mensen nog meer de grenzen opzoeken... wat wel en wat niet kan. Duidelijk, altijd uh, kort en krachtig, meneer Toussaint. Uh, Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, uh, de moeder van een ex-voetballer. Uh, Welke, Welke voetballer is dat? Welke voetballer is dat? Het was een jongen die begonnen is in hetzelfde elftal als Louis van Gaal, AZ. Bij, bij AZ? Maar wie ja. was het dan? Sorry? Wie, wie is het? Igor Beuker. Oké. Okay. Hij wilde met zijn negende voor zijn verjaardag naar Ipwich Town, Ajax. Ik moet zeggen Ajax, Ipwich Town. Ja. Ik had dat allemaal een beetje buiten me gehouden. We gingen daarheen... Ik weet niet wat ik meegemaakt heb. Ik werd met, mijn oog, met de ogen van de mannen die daar allemaal liepen, zeg maar visueel verkracht. Er gingen termen over de toonbank als we gaan op jodenjacht en zo. Dus dacht ik, moet ik hier mijn kind in opvoeden? Ja. Wat voetbalwereld systematisch gedaan heeft. Hetzelfde als met het wielrennen. Andere kant op kijken, we zien het niet. Er wordt veel geld verdiend. Men heeft nu een generatie gekweekt, want ik heb het over 35 jaar geleden toen, dat ik erbij was, ja. die gewoon geen, geen wet nog uh, regel kent. Nee. En, en alle media, multimedia heeft om uh, het nog gekker te maken. Nou, goed, dank u wel voor het bellen mevrouw. We gaan snel terug naar uh, Alet Wolfsen, burgemeester van Utrecht. Uh, Zij aan het begin hè, redelijk tevreden. Toch wel veel kritiek van de mensen uh, reageren ze in het algemeen op, op wat men zegt? Nou, wat men in het algemeen zegt is dat als mensen zich ernstig storen... en al die hooligans die bij wedstrijden er zijn, dat doe ik ook. Dat doet eigenlijk iedereen. Maar hoe, ka hoe kan dat dan? Nou, ja, er komt een, gro een groep jongens, een mannen helaas, uh, weinig vrouwen... En die gaat naar de voetbal voetbalwedstrijden puur om de zaak te verzieken. Ja. Ja, maar ik bedoel dat die mensen ook nog soms de stadion gewoon binnenkomen. Dat, dat is waar mensen zich aan ergeren. Ja. Maar wat, waar is de handhaving dan? En dat moet niet kunnen. Die handhaving moet dus strenger. Daar helpt die nieuwe wet wel bij. Dat ben het niet met de mensen eens die zich daartegen verzetten. Want ik ben het wel met de meneer eens die zei... ik heb een clubkaart voor Ajax, dan mag ik niet naar andere wedstrijden. Ja. bijvoorbeeld een wedstrijd van Utrecht. Dat kan trouwens wel als het geen risicowedstrijd is in Utrecht. Maar ik vind dat het in de algemeenheid welke clubkaart je ook hebt, van welke club je ook fan bent... als je denkt, er wordt vandaag een mooie wedstrijd gespeeld in Venlo... want die speelt tegen Ajax, om maar eens wat te noemen... dan moet je daar ja. spontaan naartoe kunnen. Maar dat is de ideale wereld, en zo is het nu nog niet. Dat, dat ondervindt die meneer dus aan het lijf. Dat klopt. En daarom hebben we die strengere wetgeving nodig... om juist die hooligans die naar die wedstrijden gaan... in die sfeer enorm verpesten, om die makkelijker te kunnen weren... daar ook meer maatwerk in toe te passen... Niet alleen van het, via het strafrecht, want een van de insprekers zei ook: ja, dat kan toch allemaal via het strafrecht. Dat klopt. Uh, daar kun je een gedeelte mee natuurlijk uh, repareren. Je kunt de mensen een tijdje vastzetten, maar het is ook veel belangrijker: dat je die jongens bij die wedstrijden weert. Langdurig weert. En daarom is die strengere wetgeving ja. ook nodig. En dan wordt, het feest, wordt het voetbal. Toch weer een ja. feestje, want een van die mannen zei ook... ja, ik ga met mijn kinderen naar een wedstrijd. En er is een geschreeuw en er zijn de koren en zo. Nou ja, en dat is natuurlijk idioot. Ja. Idioot. Nou ja, die zegt van, die kinderen moeten een rugzak leegmaken... omdat ze daar toevallig ja, een buisje met chips in hebben. En, en, en verderop wordt er een, een, een enorme rotknal afgesteld. Dat is al belachelijk. Dat is wel belachelijk, ja. ja. Nou ja, maar die komen dus wel binnen gewoon, die jongens met dat vuurwerk bijvoorbeeld. Ja, dat, dat is waar. Uh, die komen soms binnen. Uh, maar daar wordt ook weer strenger tegen opgetreden. Als we bij Utrecht risicowedstrijden... Ik refereer maar even aan Utrecht, omdat ik daar de maatregelen goed ken... als daar een risicowedstrijd is. Dan worden mensen ook met vuurwerk worden ze strenger gevoerd. Helaas, omdat er ook een paar keer vuurwerk is binnengekomen... wat dan op het veld uh, wordt gegooid. Dan moet de club trouwens misverstanden voorkomen. De club zelf moet dat handhaven. De club zelf moet het controleren. Die is verantwoordelijk voor het fouilleren bij de politieke club. Maar worden, ook... worden die ook op aangesproken dan dat als het wel gebeurt? Zeker. Gebeurd. Die worden er zeker op aangesproken. Mm. Want de clubs, als er vuurwerk in het stadion wordt afgestoken. dan krijgen de clubs terecht, daar vind ik hoor. Dan krijgen de clubs er grote boetes voor. Bro. En dan kun je ook puntenverlies uh, krijgen. Dat is ook terecht. Die eerste meneer, en uh, meer mensen zeiden ook. ja, die meldingsplicht. Maar goed, daar hebben we u aan het begin van uitgelegd. Die ja. wordt, al, uh, wordt nu ook anders ingezet. Hè, zodat, ja. zodat ze echt bij wedstrijden niet aanwezig kunnen exact. zijn. Uh, kosten, hè, verhaal. Dat hoor je natuurlijk ook heel vaak. Ja, ja pak ze maar in de portemonnee. Daar die... ja, ben ik het zeer mee eens. Dat pro probeert de club ook vaak. Het is vaak uh, lastig om de jongens goed te traceren wie heeft precies wat vernield. Daarom worden er in stadions, er is Utrecht nu ook weer bezig, om in betere camera's in het stadion te maken. Dat je precies kunt zien wie heeft wat vernield. Dan de kostenverhalen. Want die meneer zei ook: ja, pak ze maar in de portemonnee. Ja, er is mij uit het hart gegrepen. Ja. Goed, um, komend weekend Utrecht naar uh, Feyenoord. Ja, we gaan drie in... ik zal die meneer, die fan is uh, in... van Ajax, die kan ik geruststellen. Want we gaan uh, zondag drie punten halen ja, nee, uit Rotterdam. Interessante wedstrijd wordt dat, zeker. zeker. Fijn dat u hier was, uh, burgemeester Wolsen van Utrecht. U kunt uh, blijven reageren op onze site, die staat de hele middag open. Uh, u kunt daar eens of oneens invullen. Ik ga snel schakelen met Amsterdam voor vrijdagmiddag live. In de kroon in Amsterdam aan het Rembrandtplein zit Hans Smit. Jurgen, goedemiddag. Ja, het is hartstikke druk in de kroon. Uh, hoofdgast, straks is uh, Joep van het Hek. Verder een debat over uh, de herinvoering van de VUT. Gastrescent Marcel Musters. Rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en uh, Bert Brussen. Satire van Sander Wallis de Vries, Paul Groot en anderen, En live muziek van J.M.I. Faulkner. Het is wel druk, maar er zijn nog plaatsen vrij. Dus kom even langs in de kroon. En anders gewoon op de radio meeluisteren. Zometeen na twee is hij er. Hans Smit met vrijdagmiddag live. Ik wens u een prettig vrijdag, verder een prettig weekend. Goedemiddag. Als je echt luistert naar elkaar, ding, ding, dan hoor je zoveel meer. Een CRV. Dan komt je tot twee dingen. Two things. Ik heb eigenlijk maar twee dingen. Gouden tijden, zwarte bladzijden is het thema van de Boekenweek. In twee dingen Joan Ferrier over een van die zwarte bladzijden. De slavernij. Ik ben er trots op dat ik een zwarte vrouw ben. Dat maakt mij tot wie ik ben. Joan Ferrier over de slavernijherdenking die zij organiseert. En over haar Surinaamse wortels. Twee dingen vanavond tussen acht en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 MT500 Event, 25 april. MT500.nl Ontdek de Wet van Lexens. Advocaten en Notarissen. Ga naar Lexens.com. Dit is Radio 1.